Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties willen uitleg van staatssecretaris Harbes van Justitie... over zijn nieuwe asielbeleid voor Afghaanse gezinnen. Harbes belooft onlangs dat gezinnen met kinderen uit Afghanistan beter beschermd zullen worden. Toch is er daarna nog een gezin met een minderjarig kind teruggestuurd naar Afghanistan. Organisaties als Vluchtelingenwerk, Amnesty en UNICEF zeggen... dat het gezin daardoor in groot gevaar is gebracht. Afghanistan is na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld. Het eerste halfjaar van 2018 kwamen er volgens de VN bijna 1700 burgers om het leven. De mensenrechtenorganisaties willen dat de Kamer staatssecretaris Harbers ter verantwoording roept. In Bangladesh zijn bij aanhoudende protesten tegen de verkeersonveiligheid in het land vandaag zo'n 25 studenten gewond geraakt. Duizenden studenten gingen de straat op in de hoofdstad Dhaka. De politie dreef hen uiteen met traangas en wapenstokken. Aanleiding voor de protesten is de dood van twee studenten die zondag door een bus werden aangereden. Jaarlijks vallen er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in Bangladesh zo'n 20.000 verkeersdoden. Feyenoord heeft het tweede jaar op rij de Johan Schaal gewonnen. In de wedstrijd om de schaal tegen landskampioen PSV werd het 0-0. Dus waren uiteindelijk strafschoppen nodig voor de beslissing. Feyenoord nam de penalties beter. Het werd 6-5 voor de Rotterdammers. Jordi Klaasje schoot voor Feyenoord de beslissende penalty raak. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich bij het WK in Londen geplaatst voor de finale. In de halve finale tegen Australië werd het 1-1. Na shootouts werd het uiteindelijk 3-1 voor Nederland. Het beslissende doelpunt kwam van Liedewij Welte. Morgen spelen de Nederlandse hockeyvrouwen de finale tegen Ierland. Het weer, is nog lang zacht vanavond. Vannacht daalt het kwik naar minima van 14 graden. Morgen periode met zon en 23 tot 28 graden. Na het weekende loopt het kwik weer op tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk het beste van dance en R&B in the mix. The mix. De mix. The mix. VFM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update Nightwalk 10. Show en U-mixen. Fuck the neighbors. Pop up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. g, -G dance for FM.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 ZFM's Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zand voor zaterdagavond op ZFM. Zaterdagavond op de Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. the Met de party update. I don't think it's fine. Nightwalk top 10, Nightwalk top 10. Showfax facts. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. DJ's in the mix. DJ's in mix Zie Zandvoort, Z F ZFM. Zfm. Zfm.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 het beste van de clubs uit Titanen met DJ Kelly. En trouwens, als opening... horen Disclosure met Ultimatum. En dit is East and Young... en Lucky Charm... met Paint in Black. Een hele oude, gouden klassieker... van natuurlijke Rolling Stones. Papa Echamp, en dus is dat post De combinatie van Opa Echamp, en dus De combinatie van Opa Echamp, en dus De combinatie De Ik door je zit stap voor stap. Elazer, hoeft geen nake of een baby. Ben jaloers, bitch. Van drank en schmink. We gaan hier, we gaan daar, we gaan je weet, als het allemaal is, dan. Mag zitten wat ik kan staan, deze motherfucker wat de mannen wil ik ontplakken maar Hell no, geen tijd voor die onzin bitch Dome walkie is 2 sits, mag zitten aan ass en tits. Zwaar, zand, neuf en een geile fresh kiss Alles hard, lekker, gaat lekker gaan, alles is fris Hebben geen fuck, geen fuck, kom op bitch Je weet hoe we doen, beam, bam, boom Redes en paaf, in 30, 6, zoen, Mr. Fine. Ik kom binnen zoverhoep, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap in the motherfucking bitch Pop that shit like it's motherfucking nits Ik ben fucking space Ga niet it op de base Wil niet zitten, ga niet zitten Ik ben wat beef from the drinks god a v en shit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 Ja, dat was muziek van uh, Coverhouse. Samen met Sjaak, met Stap voor Stap. Moet een beetje het opvolger worden van... Uh, Wat heet hij nou? Donnie, hè? Met uh, snelle plangen. Nou, ik weet het niet, maar... Eerste keer dat ik hem hoorde, dacht ik... Nou, <laughs> je had zeker niks te doen. paar flinke joints op en we gaan een plaatje maken, maar... Ja, het is toch op een of andere manier toch groot, dit. En als je hem een paar keer hoort, dan... Uh, als ik hem op heb staan in de auto, dan uh, gaat hij gewoon keihard. Dat was uh, stap voor stap. En daarvoor hadden we Zed en Ellie doen. met Happy Now. Ik weet gehoord, het gehoord maar Claire Huckstable... Ik weet niet of je die naam nog kent. Dat was uh, uit de Cosby Show. Met uh, Bill Cosby, die tegenwoordig uh, door het leven gaat... Hè, met alleen maar nadigheid over... Uh, dat die vrouwen lastig hebben gevallen. Maar in ieder geval, uh, de actrice is te zien in de muziekvideo van Drake in My Feelings. Die uh, eh, was uh, bekend geworden door een dance challenge. Ze is hier viraal gegaan. Dus uh, ook uh, Claire Huxtable. Ik zal aardig op leeftijd. Maar uh, ja, ze komt voor in de videoclip van Drake. Moet je maar even googelen, Dan ga je het zeker vinden. En uh, Ariana Grande en Sean Mendes... Laatste nieuws is dat ze op gaan treden op de VMA's. En Pink die stelt de concert in Australië uit vanwege luchtwegeninfectie. En Britney Spears liedjes schrijven. Werkt aan een musical met grote pophits. Dus uh, we zijn benieuwd. Zie je hem z'n antwoord? The Nightwalk. Onderweg zometeen de partyupdate. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande? Nou, er is genoeg te doen geweest vandaag. En nog steeds, uh, volgens mij. Nou, ik weet het wel zeker. Maar is er even muziek hier op de radio. Jay Hardway en Masto. Save me. Zandvoort zaterdagavond, een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van die band en You Know To's featuring Martin Galliop met Woke Up in Bangkok. En daarvoor Jay Hardway en Masto met Save Me. Dus het is even tijd voor een party update. wat voor leuke feesten. We gaan deze zaterdag 4 augustus, de eerste zaterdag uh, in augustus. En uh, ja, nog steeds tropische temperaturen. Ik hoorde gisteren toevallig dat eh, bij de Poolcirkel... dat het daar gewoon 30 graden was in de zon. Dus, eh, en wij maar klagen. Nou ja, als je op dit moment eh, in Spanje bent... dat je misschien via de stream luistert... of dat je naar Spanje gaat. Ik raad het gewoon echt af. Spanje-Portugal temperaturen van tussen de 40 en de 50 graden. Echt. Het is niet normaal. Bij mij mag het eh, 20 graden max worden. Of je moet natuurlijk eh, bijvoorbeeld op Aruba zitten. Langs het strand... In de wind of gewoon echt 24 uur per dag in het zwembad rondhangen, Maar anders, uh, hè. Of natuurlijk, uh, waarschijnlijk heb je gewoon een eerder kans thuis. Zie je, we hebben zo allemaal vanavond, vanavond in de Scape in Amsterdam. Het wekelijke feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk onze eigen Zandvers en Raymoende. En vanavond heeft hij meegedaan met Dave Letterman. Tomboy En MC Jolly Good. Dat vanavond in Scape. En vandaag uh, is het een speciale editie. The Brainwash Gay Pride Edition. En uh, ja, dat vind ik nou weer een beetje... Uh, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind het niet verkeerd hoor, want de, de gay pride is de gay pride. Maar volgens mij las ik van de week in de krant dat het uh, een nieuwe naam heeft geworden. Gewoon, uh, gewoon de, de, de, de pride. Ja, zie je iets anders. Uh, hè? Maar uh, ja, wat gay is toch... Uh, ja Nog steeds een moeilijk woord. Hè? Van de week kwam ik... Uh, we horen dat iemand uh, transseksueel en dat, dat is ook niet zo. Dat uh, heb ook weer zo'n naam, hè? In, in, in de metro gebruiken ze ook weer een algemene benaming. Nou ja, hè? Je moet er maar het, uh, het eigen van denken. En uh, transgender is het, geloof ik, ja. Maar hè? Ik hou me er allemaal niet mee bezig. Je bent of een man of een vrouw en hoe je, je voelt. Ja, uh, Dat kan een man zijn of kan een vrouw zijn. Niks mis mij hoor, maar uh, hè? Al die benamingen. We gaan door met de party-update, want daar nou, verlijst natuurlijk naar je radio. Vanavond Throwback XXL, dat wordt gehouden in natuurlijk Club Air. Begint om 11 uur, duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website uh, air.nl... want uh, de dj's worden daar pas uh, bekendgemaakt. En vanavond uh, ook nog een Pride uh, Edition. Dat is dan wel de goede naam, de Pride Edition. 2018, uh, de Gay Friendly Edition. Funhouse XXL is om 8 uur begonnen. duurt tot uh, morgenochtend 9 uur... In de, de gashouder Western Gasfabriek in natuurlijk Amsterdam. En voor meer informatie check uh, clubrapido.com met onder andere DJ's uh, Sharon O'Love, Alejandro Alvarez, Martina Rivera, Carl Kay en Max Del Princip. Dat is uh, vanavond tot morgenochtend 9 uur. Funhouse, de Pride Edition XXL. Dus uh, ja, fly slag zou ik zeggen. En nog een werkingsfeestje in de Melkweg vanavond is Encore. Het begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. Natuurlijk, uh, muziek is uh, nou, zoals altijd uh, hip-hop RB. Die stijl een beetje. Voor meer informatie op de website uh, EncoreAmsterdam.nl. Met onder andere Beat Calculator, Genson, Waxfriend, Odin Music, Cassius Verbond. Ja, je moet gewoon kijken om het mee te maken. En Clubstalker, daar heb ik helemaal niks over gekregen. Dus, uh, maar, hè, eh, ik kan je vertellen. Gewoon lekker naar de stalker toe gaan, lekker dichtbij. Het is altijd gezellig daar. En tot vijf uur ben je gewoon welkom. Check even de website clubstalker.nl. En dan vind je daar alle informatie. Dan gaan wij door met muziek. Jack Wayne, Future in Catalanne Scarlet. Met Free wheeling. Zaterdagavond De Nightwalk Van 9 tot 12. 9 tot 12. M de party update Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Showfax En DJs in the mix DJ's in the mix Op CFM Zantvoort, ZFM ZFM, ZFM. All and while one day viciously throwing down on his box, Jack's own and the clan is left the house. Nou, dat was muziek van Richard Gray. Met Our House, de Casiola. Remixen. Dan voor Lucas en daarvoor hoorde we Lucas Steve met Anywhere. En dat uh, is uh, ja, hun laatste verscheenheid. Het is even tijd voor de tien boven best plaatsen. Ondanks welke platen kan je zeker verwachten... als je dit weekend nog gaat stappen her en der. In Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of waar, waar dan ook. Deze week op 10. Ilias en Barrientos met uh, M.I.A. Op negen deze week Kink en Dusty met Perth... Op 8 Wise at the UK met Feel My Needs. Op 7 Harry Romero met Revolution. De Deep in Jersey Extended Mix. Op 6 Lisa Katzen met uh, Pick Up. Nou ja, wij in Nederland moeten zeggen. ze Kozen, want kotsen, ze. Dan gaan we geen rare dingen van denken. Deze week op 5 Shakedown at Night. Met de Peggy Goal uh, uh, Acid Journey remix moet ik zeggen. Op 4 deze week Pack's met Electric Feel. Op 3 Tartarian Gypsy Man. In de remix van David Pijn met Barra Deze week op twee. shovel en Melle. Basilda. En deze week nog steeds op één. Je gaat hem nu horen. Junior Jack Burger met E-Samba 2018. die van Me and My Toothbrush. Met Right By Your Side. En daarvoor Lisette en Voltage. Tezamen met Mark Fisher. Met Groove De Hazaro Remix. Ook weer een oude plaat in een nieuw jasje. Nou ja, oud. Hij gaat uh, niet zo uh, Ja, pak hem beet. Vijf, uh, zes jaar geleden. Geloof ik dat een groot hit. Nee, iets langer. Maar in ieder geval nog niet uh, voor de Eerste Wereldoorlog. Maar zo zeg ik dan honderd jaar geleden. Maar zo lang is het niet. Uh. TFM Zand voor het eerste uurtje zit erop. Zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij... Met zometeen meteen om 10 uur DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Maar tot die tijd nog even lekker de muziek. Hier is Richard Gray en Lisaat met Shake It Mama. Ik zeg tot zometeen na de break. I can sweat to your chest, like a best boy, you did me in the city of sex We in that sunshine, State for the bomb ass hippies The state where you never find a dance floor empty, and feel free, wanna measure for them greens, baby, money making machines, hurricane I've been in the game for 10 years, making black tunes and honey, was wearing sassu, now it's 95, and they block me and watch me, time to shining, looking like a wild liverwatchy It's all good, from Diego to the play, your city is the bomb, and your city making fame, so full of offender, you can feel the same way, straight putting it down with California, We'll With...